Vandaag is het 25 mei 2013 en bestaat de podcast precies een half jaar. Want dit is Reputatiecoaching Podcast, aflevering 26. Vandaag eerst een excuses van mijn kant voor de mensen die de podcast via iTunes of Stitcher beluisteren. Daarna, nieuws uit de markt en wel over je hoe. Twitter heeft haar beveiliging op een hoger niveau gebracht. En ook wordt de cookiewet weer aangepast. Eerder deze week kreeg ik toegang tot de beta-versie van Google Maps, dus daarover zometeen ook meer. En als laatste topic heb ik een aantal tips voor je over hoe je relatief oude content weer opnieuw onder de aandacht van je lezers krijgt. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de reputatiecoach. En ik ben je host voor vandaag. Tja. Allereerst moet ik alle luisteraars die de podcast beluisteren via iTunes of Stitcher mijn excuses aanbieden. Door Annika werd ik erop attent gemaakt dat ze al een paar weken wel de nieuwe podcasts op de website zag verschijnen, maar dat ze ze niet meer zag in iTunes. Dus ging ik controleren, en inderdaad, in iTunes en Stitcher stonden slechts de podcasts tot en met 27 april 2013. De laatste drie podcasts stonden er dus niet bij. Waar begin je dan met zoeken? Nu moet je weten dat ik in de aanloop naar de Reputatiecoaching website en de podcast mij behoorlijk heb verdiept in de techniek die er allemaal bij komt kijken. Zo heb ik ter voorbereiding op deze podcast een goede 150 podcasts beluisterd van de podcast Answerman Cliff Ravenscraft. Hij heeft namelijk een immens populaire podcast over podcasting. En in die podcasts deelt hij ontzettend veel bruikbare informatie over podcasting. Mocht jij overwegen om ook een podcast te beginnen, maar heb je geen idee hoe? Cliff is echt de man to go to. En ik wist me te herinneren dat ik in een van zijn podcasts over dit probleem had gehoord. Namelijk dat podcasts opeens niet meer in iTunes verschijnen... of dat de RSS feed met de podcasts niet meer wordt vernieuwd. Nu moet je weten dat ik op advies van Cliff Ravenscraft... de RSS feed voor de podcast laat lopen via een dienst van Google met de naam Feedburner. Als je dit doet voorkom je dat jouw website onnodig druk is met het bepalen van de RSS feed als mensen die willen downloaden. Feedburner download je RSS-feed namelijk slechts een paar keer per dag... wat geen negatief effect heeft op de performance van je site. Maar je kunt je voorstellen dat het een heel ander verhaal wordt... als een paar honderd of meer computers elke keer proberen de RSS-feed van je site op te halen. Terwijl de RSS-feed namelijk alleen verandert als je een nieuw artikel publiceert... wordt die toch elke keer opnieuw gegenereerd. Wel nu, door gebruik te maken van Feedburner voorkom je dat dus. En dankzij Feedburner heb ik nu een mooie url voor de podcast feeds.reputatiecoaching.nl slash reputatiecoachingpodcast Hoewel mijn eigen domeinnaam hierin zit... loopt het dus op de achtergrond gewoon via Feedburner. Dit is namelijk een standaard feature van Feedburner. En Feedburner heeft een technische beperking. RSS-feeds mogen niet groter zijn dan 512 kilobyte. Wat bleek nu? In de RSS-feed gaf ik de volledige transcriptie mee van elke podcast. En bij podcast 22 zat ik nog net onder die grens terwijl ik met podcast 23 eroverheen ging. Daardoor de Feedburner de RSS-feed verder te actualiseren. En doordat ik die RSS-feed aanbied aan iTunes en Stitcher, werden daar de nieuwe podcasts ook niet meer getoond, Ofwel, alles leek stil te staan. Op de site van de podcast Anseman wordt ook verteld wat je moet doen in dit geval. Dat is dat je voor je de RSS-feed van je podcasts in WordPress alleen de samenvattingen publiceert en dus niet de volledige artikelen. En ach, laat ik eerlijk zijn. De volledige transcriptie staat toch al op de site. En ook nog eens in het lyricsveld van de MP3-val. Dus wat dat betreft geeft het niet dat er niet meer helemaal in de RSS-feed staat. Ik vind het namelijk nou belangrijker dat alle podcasts in iTunes en op Stitcher worden getoond en mensen ze dus kunnen beluisteren, dan dat alle tekst erbij staat. Dus dat probleem is ook weer opgelost. Nogmaals, excuses hiervoor. Ik besefte me niet dat het zo snel kon gaan dat ik tegen deze grens aan zou lopen. Dan over Yahoo. Yahoo-CEO Marissa Meijer heeft eerst in de top van Google gewerkt... ...waarna ze vorig jaar is overgestapt naar Yahoo. Tot vorige week is Yahoo niet echt in het nieuws geweest met baanbrekende gebeurtenissen. Maar opeens springt Yahoo in het nieuws met in één keer twee spectaculaire acties. Om te beginnen heeft Yahoo het bedrijf Tumblr voor 1,1 miljard Amerikaanse dollars overgenomen. Dat is 860 miljoen euro. Tumblr is een groot en steeds populairder wordend bloggingplatform met meer dan 108 miljoen blogs en 50 miljard blogposts. Tumblr is gelanceerd in 2007 en maakt het mogelijk om heel makkelijk en snel een eigen blog te starten en te onderhouden of met een groep mensen een verzameling aan te leggen door een bepaalde tag toe te voegen. Het netwerk wordt gebruikt om tekst, foto's, links, muziek en video's te delen. Hiervan zijn foto's veruit het belangrijkst. De helft van alle blogposts bestaat uit een foto met vaak een kort bijschrift. Hoewel in Nederland niet ontzettend bekend, is Tumblr in de Verenigde Staten bij jongeren onder de 25 jaar inmiddels al populairder dan Facebook. Toch heeft Tumblr in Nederland al zo'n 7 miljoen bezoekers per maand. Nu las ik laatst ergens dat veel jongeren Facebook alweer verlaten omdat hun ouders er ook op zitten en hen dus in de gaten kunnen houden. Veel jongeren stellen dit niet echt op prijs en verhuizen dus naar een bloggingplatform waar hun ouders nog geen kennis van hebben. 1,1 miljard Amerikaanse dollars is wel erg veel voor een bedrijf dat vorig jaar slechts 13 miljoen Amerikaanse dollars heeft omgezet. Maar het lijkt erop alsof je hoe is begonnen aan een comeback in het social media geweld. Heb je al een Tumblr blog? Deel het onderaan de show notes van deze podcast. De show notes kun je overigens vinden op www.reputatiecoaching.nl Slash 26 dus /26. Zoals je wellicht weet is ook de ooit zo populaire fotosite Flickr eigendom van Yahoo. Nou, daarmee heeft Yahoo ook het wereldnieuws weten te halen. Naast dat de site volledig is gemoderniseerd... krijgt iedere gebruiker, dus ook niet-betalende gebruikers, maar liefst 1 terabyte aan opslagcapaciteit gratis. Om een idee te geven. Als je nu begint, kun je met een professionele digitale spiegelreflexcamera de komende 40 jaar elk uur een foto maken en die uploaden. Dan zit die terabyte nog niet vol. Ook heeft Flickr de beperkingen aan afmetingen etc. losgelaten en kun je nu foto's van elke resolutie opslaan. Flickr gaat hiermee de directe strijd aan met Google Plus Foto's, Panoramio, 500px, Smugmug en andere fotohostingpartijen. Google heeft net een paar weken geleden aangegeven dat iedereen meer opslagruimte krijgt... en onbeperkt foto's met een maximale resolutie van 2048 pixels kan uploaden. Maar geen enkel ander bedrijf is tot op heden zo ver gegaan als Yahoo nu gaat met Flickr. Op dit moment fotografeer ik ook nog best wel veel, maar in het verleden heb ik echt heel veel foto's gemaakt. Zo heb ik alleen ooit al meer dan 130.000 motorsportfoto's gemaakt... En de indicatie, deze zijn bij elkaar nog maar slechts zo'n 240 gigabyte. Dat is dus nog steeds minder dan een kwart van wat elke gebruiker bij Flickr op dit moment krijgt. De kans dat je dit op korte termijn volkrijgt, acht ik dan ook erg klein. Ik roep het vaker, maak backups. En zeker van je foto's, te meer dat die vaak een grote emotionele waarde vertegenwoordigen. Nou hier ligt je kans. Meld je aan op Flickr en upload al je foto's. Het zal wel wat tijd kosten, maar dan heb je in ieder geval een backup ver van je eigen huis. En geen zorg, je kunt je online fotoalbums bij Flickr als privé markeren... zodat anderen er geen inzage in hebben. Verder heb ik afgelopen week een tweede presentatie gegeven bij Ordina. Dit keer was het in Apeldoorn. De titel van de presentatie was... Verbeter jouw online reputatie en daarmee het imago van Ordina. Hoewel ik in maart 2013 deze presentatie heb gegeven op de locatie Nieuwegein heb ik deze keer de presentatie toch ook weer heel anders gemaakt. Ik wilde namelijk voorkomen dat, ja, indien er mensen zouden zijn die de presentatie de vorige keer al hadden gezien, zich nu zouden vervelen omdat het mogelijk een letterlijke herhaling zou zijn. Maar dat was er dus niet. Ik heb voor een deel dezelfde slides gebruikt als de vorige keer, maar omdat ik nu meer tijd tot mijn beschikking had, heb ik ook meer verteld aan de hand van meer slides. Na de hand kreeg ik leuke vragen en goede opbouwende kritiek, waarmee ik de kwaliteit van mijn presentaties weer verder kan verbeteren. Twitter is de laatste tijd nogal vaak negatief in het nieuws geweest... omdat er telkens accounts werden gehackt, et cetera. Soms wel met honderdduizenden tegelijk. In podcast 23 kondigde ik al aan dat ik ergens had gelezen... dat Twitter bezig was met de implementatie van zogenaamde two-factor authentication. Dat houdt in dat je naast je wachtwoord dus een tweede stukje data nodig hebt om in te kunnen loggen. Sinds afgelopen woensdag, dat was 22 mei, heeft Twitter nu daadwerkelijk een extra beveiliging ingebouwd... Je moet eerst wel zelf aanzetten, maar dat lijkt me logisch, omdat je anders natuurlijk niet zou kunnen inloggen. Het activeren van die extra beveiliging doe je, nadat je op Twitter bent ingelogd, op de pagina instellingen. Daar heb je een, sinds kort een extra stukje waar je kunt aangeven dat je de extra verificatiecode wilt gebruiken om in te kunnen loggen. Daartoe moet je wel eerst je mobiele telefoon koppelen aan je Twitter-account. Bekijk anders ook de video van Twitter die ik in de show notes heb opgenomen, waarin het concept in net iets meer dan 1 minuut wordt gedemonstreerd. Als je inlogt krijg je een sms'je met een zescijferige code. Pas als je na het inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord... ook deze zescijferige code intoetst, wordt je toegelaten. Ik raad iedereen aan om dit zo spoedig mogelijk te activeren... om problemen te voorkomen. Nu is de impact van tweets die hackers mogelijk uit jouw naam kunnen doen... hoogstwaarschijnlijk niet wereldschokkend. Maar het kan natuurlijk een erg negatief effect hebben op jouw reputatie. En er is nieuws over de cookiewet... Voor het geval je niet op de hoogte bent van de Cookiewet, eerst even wat uitleg. De Cookiewet is op 5 juni 2012 in werking getreden. De Cookiewet is een wijziging van de Telecommunicatiewet die als doel heeft de gebruiker of internetter controle te geven over de cookies die op zijn of haar computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestandje op de computer van een websitebezoeker waarin bepaalde gegevens worden opgeslagen, zoals een klantnummer of het laatst bekeken artikel. De cookiewet betreft het opslaan en uitlezen van deze tekstbestandjes. De gebruiker moet duidelijk en volledig worden geïnformeerd over het gebruik van cookies om zijn privacy beter te waarborgen. Omdat de gebruiker vooraf zijn toestemming moet geven, moet hij dus ook vooraf worden geïnformeerd over het feit dat zijn gegevens via een cookie worden opgeslagen. Dat informeren moet gebruiksvriendelijk gebeuren. Tevens moet worden gemeld met welk doel een cookie wordt geplaatst. Minister Kamp van Economische Zaken heeft op 20 mei 2013 een voorstel tot wetswijziging gepresenteerd. Het bleek namelijk dat alle websites vreselijk onvriendelijk werden voor gebruikers, omdat ze elke keer moeten accepteren dat er een cookie op hun computer wordt geïnstalleerd. En op heel veel sites kreeg je veelvuldig een pop-up die je dan wel steeds moest wegklikken. Hoewel de privacy van gebruikers en internetters nooit mag worden aangetast volgens de regering, is het voorstel om de wet iets te versoepelen. Er komen een paar uitzonderingen van cookies waarvoor geen toestemming hoeft te worden gevraagd. Dat zijn de volgende type cookies. Als eerste analytische cookies. Op de tweede plaats affiliate cookies. En als derde AB testing cookies. Dit zijn zogenaamde functionele cookies en als het wetsvoorstel wordt aangenomen hoeft voor deze type cookies geen toestemming meer te worden gevraagd. Gebruikers gaan dan dus impliciet akkoord dat dit soort cookies op de computer worden opgeslagen. Echter kan het in de toekomst wel lastiger worden om gegevens te meten met behulp van cookies. Zoals ik in podcast 14 al meldde, blokkeert Firefox vanaf versie 22 de zogenaamde third-party cookies. Dat houdt dus in dat vanaf die versie Firefox cookies die niet van de website komen die de internet er bezoekt, niet meer accepteert. Ook hiervoor zijn natuurlijk workarounds te verzinnen, maar dat zal toch wel wat impact hebben. Terugkomend op de type cookies: analytische cookies dienen dus voor het bijhouden van niet-persoonlijke statistieken. Hieronder vallen bijvoorbeeld de cookies die je krijgt van websites die Google Analytics of Clicky gebruiken voor het meten van bezoekersaantallen enzovoorts. Affiliate cookies zijn cookies die dienen om door affiliates gegenereerde verkopen te kunnen traceren en de affiliates te kunnen belonen. AB-testing cookies zijn cookies die worden gebruikt om zogenaamde AB-tests te kunnen doen. Dit zijn tests waarbij webmasters of webmarketeers experimenteren met kleine of soms grote aanpassingen op hun website. Door bijvoorbeeld de ene gebruiker een groene button te tonen en de andere gebruiker een oranje, kunnen ze meten welke knop leidt tot de meeste verkopen. Dat is zeg maar AB-testing. Dit voorstel staat tot 1 juli aanstaande op de site internetconsultatie.nl. Iedereen kan dus tot 1 juli hierop reageren. Het hele circus dat doorlopen moet worden kan zowel tot gevolg hebben dat de wijziging binnen een paar maanden van kracht wordt, maar met alle overheid kan het ook zomaar een jaar doorlooptijd vergen. YouTube was de afgelopen week trouwens jarig en is op 19 mei 8 jaar geworden. Gefeliciteerd YouTube! Ik ga niet zingen, dat wil ik je niet aandoen. Op haar verjaardag maakte YouTube ook bekend dat inmiddels al meer dan 100 uur video per minuut wordt geüpload. En in de show notes heb ik een komische video opgenomen over de achtste verjaardag van YouTube. Vorige week las ik het gerucht dat Facebook mogelijk Waze wil kopen en deze week las ik dat Google mogelijk een bot gaat doen op de dienst Waze. Dit topic haalde vorige week niet de podcast, maar nu ik in zo'n korte tijd twee keer een gerucht over een overname tegenkom door twee social media reuzen, trok het toch echt mijn aandacht en vond ik dat ik er iets over moest melden. Allereerst, ken je Waze? Waze is opgericht door iemand uit Israël met passie voor open source software. Volgens hem voldeed de PDA-navigatie of smartphone-navigatie... niet aan de dynamische eisen waar wegenkaarten aan moeten voldoen. Je kunt overigens alles over Waze lezen op de website .waze, dat schrijf je als www.waze.com. Updates door wegwerkzaamheden zijn we in Nederland niet onbekend mee. Het was en is nog steeds het idee om samen met andere rijders... een kwalitatief, up-to-date wegennetwerk te bouwen en te onderhouden. De basis van Waze... Is dan ook niets meer dan een navigatieapplicatie voor je smartphone. Echter, waar TomTom ophoudt bij het toevoegen van live traffic, gaat Waze verder. Waze stelt je in staat om medeweggebruikers op de hoogte te houden van wegwerkzaamheden, snelheidscontroles en files. Daarnaast is de kaart van Waze gebouwd door de gebruikers van Waze. De kaart wordt ook beter naarmate meer gebruikers de applicatie gaan gebruiken. Het is dus een erg sociaal getinte app. En het is dus ook logisch dat zowel Facebook als Google er belang bij hebben om ook die gebruikers te kunnen inlijven in hun sociale netwerk. Bovendien kunnen ze op basis van de actuele status-updates van weggebruikers, lokale gebruikers, waar volgens velen de toekomst ligt, beter informeren en dirigeren. En natuurlijk kunnen de partijen dan ook nog gerichter advertenties naar de gebruikers pushen. Mogelijk hebben insiders het gerucht dat Facebook een overname overweegt in de wereld geholpen om andere partijen wakker te schudden dat Waze een potentiële overnamekandidaat is. Het kan ook zijn dat Google de dienst wil kopen om het vervolgens de figuurlijke nek om te draaien onder het motto if you can't join them, kill them. Want als je het goed bekijkt heeft Google eigenlijk het minst aan een navigatie app. Ze hebben tenslotte al Google Maps en die hebben ze recentelijk totaal vernieuwd. Verder over Google Maps... Ik vertelde in podcast 25 dat Google Maps totaal vernieuwd was en Google de vernieuwde maps had gepresenteerd tijdens de Google I.O. eerder in mei. Toen heb ik meteen mij aangemeld om van de beta versie van Google Maps gebruik te kunnen maken. Afgelopen week ontving ik een mailtje van Google Maps dat mijn verzoek was gehoord en ik was toegelaten tot de nieuwe Google Maps. Mijn eerste indruk was ook wauw. Het ziet er namelijk echt een stuk mooier uit dan de Google Maps die we al jaren kennen. Om je een eerste indruk te geven van de aanpassingen heb ik in de show notes een afbeelding van de oude Google Maps geplaatst van mijn adres en een afbeelding van de nieuwe Google Maps. Wat meteen opvalt in de nieuwe Maps is de carousel met foto's onder de kaart. Dit zijn onder andere Street View foto's van punten in de directe omgeving van het opgevraagde adres. En als je een bepaald adres opvraagt waarbij zowel Street View beelden beschikbaar zijn als een bedrijfspanorama van de binnenkant van het bedrijf en extra foto's, wordt dit nu ook veel mooier en beter weergegeven. Het is duidelijk dat Google zowel Street View als de Google Bedrijfsfotografie meer onder de aandacht wil brengen. Ik verwacht eigenlijk dat dit te maken heeft met de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van Google Glass in combinatie met shopping, etc. Om deze verhoogde aandacht te illustreren heb ik in de show notes van zowel de huidige als de nieuwe Google Maps de relevante stukken van de kaarten geplaatst. Zoals je daarin kunt zien wordt er steeds meer waarde gehecht aan het visuele aspect... Dus is het aan te raden voor ondernemers om ervoor te zorgen dat ze ook op zoveel mogelijk manieren... het visuele aspect van hun bedrijf extra onder de aandacht brengen van de internetters. Plaats dus veel mooie en goede foto's op je Google Plus bedrijfspagina. Maar daarvoor moet je als bedrijf toch eerst je Google Plus pagina claimen. Je ziet het of je nu wilt of niet, maar Google dwingt je indirect tot het aanmelden van je bedrijf bij Google Plus. Want als je dat niet doet, word je dus beduidend minder interessant getoond... En ten aanzien van je lokale marketing heb ik een viertal tips voor je om je bedrijf voor te bereiden op de nieuwe Google Maps met alle nieuwe functionaliteiten. Als eerste, meld je bedrijf nu eindelijk eens aan bij Google+. En als je al wel vermeld staat, claim dan je bedrijfspagina. Laat een bedrijfspanorama maken van je bedrijf, tezamen met een professionele fotoreportage. De kosten hiervan zijn ongeveer net zo hoog als die van een advertentie in een plaatselijke krant. Maar ze werken dag en nacht voor je en dragen zeker bij tot een betere online indruk van je bedrijf. Als derde, het wordt steeds belangrijker om zoveel mogelijk bedrijfsvermeldingen te hebben om je Google Maps vermelding te bevestigen en te ondersteunen waardoor je hoger getoond wordt. En als laatste, ook al zitten misschien nog niet veel van je klanten al op Google+, toch raad ik je aan om alvast de interactie op Google+, aan te gaan. Zo bouw je alvast aan je online reputatie bij Google+, zodat je stevig fundament hebt staan als het social media geweld echt begint op Google+. Verder moet je natuurlijk ook actief blijven op Twitter en Facebook, maar goed, dat valt natuurlijk op zich buiten Google+. Plus. De meeste WordPress-blogs tonen standaard de laatste 10 geposte berichten in de diverse overzichten. Als je dan oudere berichten wilt lezen, zul je als websitebezoeker terug moeten bladeren naar vorige pagina's. En dat gaat elke keer met meestal 10 berichten. Als je naar iets specifieks op zoek bent, kan een zoekveld soms uitkomst bieden. Maar wat kun je er nu zelf aan doen... om content die je een tijd geleden hebt geschreven... en die inmiddels al wat verder de diepte in is gezakt... nu weer onder de aandacht van je lezers te krijgen? Allereerst kun je natuurlijk op meer plaatsen... naar specifieke content op je website linken. Deze links dienen in dit geval niet echt... om de content omhoog te pushen in de zoekresultaten... maar gewoon om ervoor te zorgen... dat interneters die op de pagina komen waar je de link hebt gepost... doorklikken naar jouw artikel of pagina. Maar sla je hier niet in door... Want voordat je het weet, creëer je de verkeerde links op de verkeerde sites en straft Google je genadeloos af. Verhoog de CTR of click-through rate in de zoekresultaten door bijvoorbeeld rich snippets voor reviewsterretjes toe te voegen aan de pagina. Of nu eindelijk Google Authorship in te stellen waardoor jouw foto naast jouw artikelen verschijnt. Als jouw content vaker wordt geopend door mensen die op zoek zijn naar bepaalde content, stijgen de desbetreffende pagina's in de zoekresultaten. Een andere mogelijkheid is dat je bestaande content pakt en die hergebruikt. Zo kun je een paar blogposts combineren tot een nieuw artikel of van een ooit al eens gepubliceerde top 10 van iets of iets dergelijks een PowerPoint-presentatie te maken met een voice-over en deze post je dan op YouTube met links naar de desbetreffende blogpost. Zelf heb ik nog een leuke oplossing in de vorm van een gratis plugin voor WordPress. Deze plugin heet YARP. Y-A-R-P-P -P. YARP staat voor yet een Other Related Posts plugin. Als jij jouw berichten in WordPress goed hebt getagged, kun je met JARP onderaan elke post gerelateerde berichten laten vertonen. De plugin is erg flexibel. Zo kun je het aantal gerelateerde berichten instellen, je eigen teksten voor en na het lijstje instellen en kun je ook experimenteren met de minimumscores om bericht aan te merken als gerelateerde berichten. Op dit blog gebruik ik die plugin ook. Ook onderaan de show notes van deze podcast zul je dus gerelateerde berichten vinden. Welke dat zijn bepaalt de plugin. En het mooie is dat de overzichten van de gerelateerde artikelen ook wijzigen naarmate je meer content toevoegt. Dus op die manier blijft het dus dynamisch en blijf je dus ook relatief oude content onder de aandacht brengen van bezoekers van je site. En doordat je ze meer gerelateerde content biedt, blijven ze hoogstwaarschijnlijk langer op je site, hetgeen weer een algemeen positief effect heeft op de posities in de zoekresultaten. Zoals altijd hoop ik dat er in deze podcast ook voor jou... weer interessante nieuwtjes en bruikbare tips tussen zitten. Als je de podcast leuk vindt... en je hebt inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel... help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Deel hem op Twitter, like hem op Facebook... of geef een plus 1 op Google+. Het zou helemaal super zijn als je een bericht achterlaat op iTunes of LinkedIn. Als je een vraag of probleem hebt met betrekking tot je online reputatie... of de vindbreid van je website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 En vorige week kun je ook rechtstreeks op de website een voicemail inspreken. Door op de tab aan de rechterkant van elke pagina te klikken en je bericht in te spreken. Zo gemakkelijk is het. Meer kan ik er niet aan doen om je in staat te stellen om met mij in contact te komen. Ik wens iedereen de komende week weer succes met het werken aan je reputatie. Zodat je meteen je reputatie voor jou kunt laten werken. Tot volgende week. Doei!